7 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. President Obama herdenkt slachtoffers Newtown. Uitzendbureaus discrimineren, zegt Sociaal en Cultureel Planbureau. En Grieks hek tegen illegale migranten. President Obama heeft in Newtown gesproken met nabestaanden... van de schietpartij op de basisschool Sandy Hook. Daarna was hij bij een herdenkingsdienst voor de slachtoffers.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 En belooft Newtown alle hulp die er nodig is bij het verwerken van het drama. Uitzendbureaus bieden autochtonen sneller een baan aan dan allochtonen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Om twee banen aangeboden te krijgen... zijn voor een autochtoon gemiddeld vier bezoeken aan een uitzendbureau genoeg. Een allochton heeft voor hetzelfde aanbod zeven bezoeken nodig. Twintig acteurs probeerden in opdracht van het planbureau werk te krijgen... met vrijwel hetzelfde cv...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 moet de toestroom van illegale migranten naar de EU indammen. De grens tussen Griekenland en Turkije... wordt vrijwel helemaal gemarkeerd door de Maritsa-rivier. Het hek staat op een deel waar de grens over land loopt. Libië sluit de grenzen met Tjaad, Niger, Soudaan en Algerije... vanwege de groeiende onrust in het land. En verder wordt er een militaire bestuurder benoemd... die voortvluchtige misdadigers en illegale immigranten moet laten arresteren. In het gebied liggen de steden Kufra en Sabah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 Na bezoek aan familie en vrienden zitten juist mensen relatief juist vaker met drank op achter het stuur. De Bobcampagne wordt daarom in de wintermaanden speciaal gericht op automobilisten... die bij vrienden of familie op bezoek gaan. Zij krijgen dringende advies om af te spreken dat er iemand rijdt die niet heeft gedronken. Staatssecretaris Van Rijn geeft vandaag het start zijn voor een campagne... die jongeren weg moet houden van alcohol. De campagne wordt benadrukt dat jongeren onder de 16 jaar vanaf 1 januari strafbaar zijn... als ze alcohol bij zich hebben op een openbare plek als op straat, in een park of in een stationshal. Daarop staat een boete van 45 euro. De campagne alcohol bijen komt je duur te staan. Is bedoeld om jongeren en ouderen te wijzen op de aanscherping van de drank- en horecawet. Het weer veel bewolking en buien. Het wordt ongeveer 7 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Morgen komen er nog steeds een paar buien voor. Maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. ANUB verkeersinformatie Het is tot nu toe een normale ochtendspits... maar er is wel extra vertraging door ongelukken. Onder andere op de A15 van Nijmegen naar Gorkum... tussen Afrit Geldermalsen en de Afrit Leerdam, 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden, 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ook dat is door een ongeluk. Dan de A58 van Tilburg naar Breda... tussen Gilsen en Ulvenhout, 7 kilometer... Er is daar een ongeluk geweest met een vrachtwagen en een aantal personenwagens. Beide rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. De file aan de andere kant groeit ook van Breda naar Tilburg. Tussen knopend Galder en knopend Sint-Annabos. Zes kilometer. We zitten al in de zeventigste minuut. Jongen, jongen, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel. Dat kan zo nog wel eens duur komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur.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 Een heel goede morgen. Het is acht minuten over zeven. Uitzendbureaus discrimineren nog steeds. Al dus het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zometeen praten we met een van de onderzoekers. En de uitzendbureaus zelf reageren ook. Johannes, de aangespoelde bultrug, die is dood. Maar het tumult daarover nog niet. was er veel kritiek... Via de sociale media op de autoriteiten en de mensen van EcoMare. We blikken terug op een weekend vol rumoer met de burgemeester van Texel, mevrouw Giskus. En we kijken ook terug op een bewogen herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de schietpartij in het Amerikaanse Newtown. Want gisteravond bezocht president Obama de nabestaanden van de schietpartij daar. Hij sprak hen toe in een interreligieuze kerkdienst. We gather here in memory of. 20 beautiful children. En 6 remarkable adults. They lost their in a school. They could have been In a quiet town full of good decent people. could be in America. Amerika herdenkt de twintig kinderen en zes volwassenen die omkwamen in de school in Connecticut. Die school, zo zei Obama, had overal kunnen staan. This is our first task. Caring for our children. It's our first job. If we don't get that right, we don't get anything right. That's how as a society we will be judged. We moeten voor onze kinderen zorgen. Dat is onze belangrijkste taak. Daarop worden wij als samenleving afgerekend. Maar doen we dat wel goed genoeg? Vraagt Obama zich hardop af. Can we say that we're truly doing enough to give all the children of this country the chance they deserve to live out their lives in happiness and with purpose. I've been reflecting on this the last few days. And if we're honest with ourselves, the answer is no. Nee, zegt Obama. Als we heel kritisch naar onszelf kijken... doen wij als land niet genoeg om onze kinderen te beschermen. En als het aan de president ligt, zal dat veranderen. De komende weken gaat hij met politici, hulpverleners en anderen kijken... Hoe dit soort tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen. Correspondent Jacqueline Ekman in de Verenigde Staten, je hebt in een café in Newtown naar deze toespraak geluisterd. Hoe werd er gereageerd op de woorden van Obama? Ja, ik heb geluisterd in een uh, kroeg in het centrum van Newtown. Dat was een uh, echte buurtkroeg. En uh, het was heel bijzonder om het mee te maken. Het was heel indrukwekkend. Iedereen was enorm, echt emotioneel. Eerst stond de voetbalwedstrijd nog aan en er werd gedronken en gelachen. Maar zodra de herdenkingsdienst aan het werd gezet werd iedereen muisstil. En toen het eerste gebed werd gehouden bidden iedereen mee. Mensen hielden elkaar vast. Er werd veel gesnotterd. En vooral werd er veel gesnotterd tijdens de speech van Obama. Dus ja, die werd wel goed ontvangen. Had jij het idee dat zijn woorden genoeg waren? Ja, dat zal moeten blijken. Een man in de kroeg naast me zei nog... Ja, I hope he follows through. Ik hoop dat hij zich aan zijn woord houdt. Maar ja, Obama zou, zoals hij nu heeft beloofd... de komende weken komt hij met echte maatregelen. Hij zou met een aantal wetsvoorstellen kunnen komen... Waar die dan mee komt is nog niet helemaal duidelijk. Zeer waarschijnlijk een verbod, zo wordt er nu vermoed op assault weapons, aanvalswapens letterlijk vertaald. Uh, eigenlijk wapens waar je heel veel kogels mee kunt afvoeren, zonder ze te hoeven herladen, een soort mitrailleur. Maar ja, er zijn ook andere dingen mogelijk. Een betere achtergrondcheck van de koper, een uh, het aantal wapens dat gekocht mag worden beperken uh, om uh, doorverkoop en handel te voorkomen. Uh, gunshows show, gun verbieden uh, waar heel veel wapens uh, verkocht worden uh, het zal inderdaad moeten blijken waar, mee, uh, waar ze mee komen er zijn twee democratische congresleden die dit weekend hebben aangekondigd met wetsvoorstel te komen en nu is natuurlijk de vraag als ze ermee komen, moet er natuurlijk wel een congresmeerderheid zijn om dit goed te keuren tot nu toe is dat niet echt gelukt er zijn weinig congresleden allemaal happig genoeg om een wapenwet uh, aan te scherpen, want bezit van de wapen is in dit land een recht en de wapenlobby is hier erg machtig. Ja, Jacqueline, wat, wat gaat er de komende dagen bij jou in Newtown uh, gebeuren? Um, ja, de eerste begrafenissen worden morgen verwacht. Um, alle scholen blijven morgen nog uh, dicht. De basisschool waar de schietpartij was, uh, blijft ook dicht. En die zal wat, wat langer blijf, uh, dicht blijven. Dus noem maar de vraag of je überhaupt nog open gaat. Um, de kinderen krijgen waarschijnlijk andere school toegewezen. En um, die hoeven waarschijnlijk pas na de kerstvakantie weer naar school. Maar voor de alle andere scholen zal dinsdag uh, gewoon um, de klasse weer beginnen. Jacqueline Ekman vanuit Newtown. Autochtonen komen sneller aan een baan via het uitzendbureau dan allochtonen. Dat staat in het rapport op achterstand. Een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Iris Andriessen, onderzoeker van het bureau. Welkom in de studio. Hoe, hoeveel maakt de herkomst uit als je via een uitzendbureau werk wil krijgen? Um, nou onze autochtone sollicitanten die we op pad stuurden... daarvan had 46 kans op een baanaanbod...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 Ja, daar hebben we allemaal op geoefend. Waarom is dat belangrijk, dat het allemaal hetzelfde is? Uh, omdat we echt uh, specifiek wilden weten wat de etnische herkomst doet... En dus dat moet het enige verschil zijn tussen die kandidaten. En de rest moet allemaal gelijk zijn. Ja. Nou zien we aan uw resultaten uh, het, het grote verschil tussen allochtonen en autochtonen. Maar wat ook opvallend is, is dat Marokkanen niet of nauwelijks uh, worden achtergesteld. En andere groepen wel. Hoe verklaart u dat? Nou, dit hebben we al eerder gevonden. En uh, wij denken zelf aan het fenomeen dat uh, subtyping wordt genoemd. En dat is een fenomeen waarbij um, um, als je een, iemand ziet die van een bepaalde groep is... waar je negatieve beelden over hebt, maar iemand past niet in dat plaatje wat, van, wat je van die groep hebt. Dan wordt die persoon een eigen type met, met andere mensen die daarop lijken. Dus wat wij denken dat er gebeurt, is dat werkgevers, en dat weten we... hebben een heel negatief beeld over, uh, over Marokkaanse Nederlanders. Die associëren ze met onbetrouwbaarheid, uh, criminaliteit, overlast. Mm -hmm. Nou, uh, daar komen, komen onze Marokkaanse acteurs binnen. En die voldoen niet aan dat beeld. Het zijn... Uh, uh, nou, gewone, gewone mensen, ja. eh, zoals ieder ander, representatief. En uh, omdat ze niet aan dat beeld voldoen, gaan ze een eigen type vormen. Dus uh, uh, ja, je kan, zou bijna kunnen zeggen, je hebt de, de goede Marokkanen en de slechte Marokkanen. Dat onderscheid maak je dan gelijk in je hoofd, voor ja, jezelf. Ja, een... en het gebeurt allemaal onbewust. En bij deze groep zijn die negatieve stereotypen... die bij dat andere groep horen, zijn dan niet van toepassing. En die werken dan ook niet door in de selectie. En waarom is het dan bijvoorbeeld bij Turken en Surinamers niet zo? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. En uh, um, waarschijnlijk is het zo dat de beelden van Marokkanen zo negatief zijn... Uh, dat het ook sneller afwijkt. Of dat het een heel uh, sterk beeld is. Dat zou ook kunnen ja. um, maar nu is, nu is discriminatie wel vaker vastgesteld hè, de afgelopen ja. jaren. Um, waar ligt dat nou aan, dat er steeds wordt gediscrimineerd? Is dat is dit iets wat bewust gebeurt? Nee, veel discriminatie, met name bij werkgevers, is echt onbewust. Het heeft echt te maken met risico-inschattingen die uh, werkgevers maken. Um, we hebben ook eerder onderzoek gedaan onder werkgevers... om te achter, achterhalen van hoe komt dat nou... en wat voor rol speelt dan die etnische ja. achtergrond in selectie. En uh, werkgevers die... Uh, uh, associëren autochtonen met een veilige keuze. Hè? Dat is bekend. Ja. Uh, je weet wat je te wachten staat. Maar er zijn toch ook werkgevers die vragen aan een uitzendbureau... van joh, ik heb, ik heb veel gewoon geen allochtoon. Dat ja. gebeurt natuurlijk. Dat gebeurt, ja, absoluut. Dus ja. Die, die vragen wel bewust ja. om, om, om, ja, om discriminatie. Ja. ja, alleen onze aanwijzingen zijn dat dat uh, veel minder voorkomt. Uh, het komt voor, absoluut. Ook echt, ja, ja. Ja. En uh, echte voordelen komen ook voor... Um, maar met name die risico-inschattingen die, die minder gunstig zijn voor niet-westerse migranten... dat is het, het ja. uh, belangrijkste mechanisme. Zou u één voorbeeld kunnen geven van hoe dat, uh, zou, kunnen, hoe dat zou moeten veranderen? Um, nou, bewustwording is een, uh, is een hele uh, sterke methode om dat te doen. Dus bewust maken van dat, dat dit soort beelden meespelen. Ja. Nou, Hopelijk dat dit onderzoek daaraan bijdraagt. Iris ja. Andries van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, straks de burgemeester van Tessel, Francine Giskus. We kijken met haar terug op de afgelopen dagen... waarin de stervende bultrug voor haar een grote rol speelde. Maar eerst gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. De A28 van Zwolle naar Utrecht is weer vrijgegeven. Er was een aanrijding bij Leusden. Het maakt dagelijks file wel erg lang, 10 kilometer. En De A58 van Tilburg naar Breda voor Ulvenhout, 8 kilometer... door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstroop is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 18 minuten over 7. Op het Rembrandtplein in Amsterdam is verslaggever Marno Remmers. Zijn er al wat meer programmamakers daar bij jou? Ja, onder andere Martijn Winkler is hier naartoe gekomen. We zitten overigens in een etablissement wat vroeger een bankgebouw was. Dus als het nou om het geld gaat. Maar ja, het geld is hier niet meer, geloof ik. Nee, er valt geen koffie te halen nu, geloof ik. Ja. Martijn Winkler, uh, maak programma's voor internet. Misschien een paar voorbeelden noemen van programma's, producties waar je nu aan werkt... Uh, die tot stand komen met behulp van geld van het Mediafonds... wat met opheffen wordt bedreigd. Nou, misschien leuk om te noemen. Ik werk nu aan een uh, programma uh, samen met BNN. Uh, we hebben ook het mediafonds uh, trekken in de financiering. En dat is een, een, een grote documentairproject. Uh, en een online component heeft dat. Het wordt een soort interactieve website. En dat gaat over wat voor invloed de digitale wereld op jongerencultuur heeft. Uh, de stelling eigenlijk van die film is dat de digitale revolutie, die komt er niet. Nee, die is er al. Sterker nog, de jongeren die zijn er zo van doordrongen. Ze zijn niet eens bewust zich van digitale invloeden en in media. Dus dat is een creatieve documentaire waar we nu aan werken. Hoeveel geld komt daar dan bij kijken van zo'n mediafonds? Ja, dat hangt, er, dat hangt er een beetje van af. Maar we je, je krijgen van de, van de omroep, kun je zeg maar, tot 50.000 euro krijgen... ongeveer voor zo'n productie. En dat een mediafonds kan daar 100.000 tot 150.000 bijleggen... als dat allemaal uh, goed, uh, goed verhaal is en uh, klopt. Want publieke omroep dus, de manier om het op op andere manieren te sponsoren, is bijna uitgesloten... omdat dat niet mag, hè? De, de wet staat dat niet toe. Nee, klopt, nee. Want als je bijvoorbeeld een, een, een sponsoring krijgt... of een, als ik Apple bij wijze van spreken zou meekrijgen met mijn productie... dan zou dat een soort promo voor Apple worden. Dan is het niet meer een onafhankelijke uh, creatieve documentaire. Dus het mediefonds, door het geld van het mediefonds... garandeert dat ik de film kan maken en uh, de mensen kan bezoeken... die ik wil bezoeken, die uh, een rijkheid kan geven die ik wil... zonder dat ik uh, concessies hoef te doen... of een bepaalde vaste verhaallijn van sponsors hoef te volgen. Ja, dus zonder Mediafonds kan zo'n productie eigenlijk niet meer. En dat is waar uh, de Dutch Directors Guild... dat is een soort uh, belangenorganisatie van programmamakers... Uh, waarom die vandaag het Mediafonds hier om de hoek aan de Heerengracht... om half negen gaan bezetten. Ditke Mensink is zelf programmamaker. Um, je vraagt je wel af, ja, iedereen moet de broekriem aanhalen. Hè? Bouwbedrijven vallen om, uh, er zijn allerlei andere uh, terreinen... waar het, het geld vandaan moet komen. Dus ja... Nou, dat is zeker waar. Dat realiseer ik me ook wel. Maar tegelijkertijd lijkt het wel alsof dit kabinet gewoon een plan bedenkt. We schaffen het Mediafonds af. Dat is uh, een bezuiniging van 16 miljoen. Een echt inhoudelijke reden is er niet voor. Die kan ook niemand bedenken. En uh, het regeerakkoord is nog niet opgedroogd of het Mediafonds uh, is al bijna verdwenen. En uh, er wordt eigenlijk helemaal niet inhoudelijk nog nagepraat waarom dat dan is en of dat enige zin heeft. Het gaat in feite maar om 16 miljoen euro. En. Uh, um... En het is een hele erg belangrijke component van de publieke omroep. Hoeveel stoplichten is het? 16 miljoen euro? Geloof dat een stuk snelweg van een kilometer meer kost? Ja, ik, geloof, ik heb wel eens gehoord dat een stuk snelweg van een kilometer 200 miljoen is. Dus dat is precies de cultuurbezuinigingen. Maar het is blijkbaar de wind die waait dat, dat dit niet zo belangrijk gevonden wordt door de huidige politici. Nou, ja, ik heb zelf het idee dat er in Den Haag toch een beetje cultuuronverschilligheid heerst. Iedereen is zo uh, in de ban van de bezuinigingen en wat er allemaal gekort moet worden... Nou, wat, wat, ik, zou, ik zou willen dat er visie achter zat. Het punt is, deze beslissing om het medefonds op te heffen is gedaan. En er wordt nu gezegd, dan gaan we daarna gaan we een visie ontwikkelen... op wat publieke omroep is en hoe we cultuur gaan financieren binnen media. Uh, dat, is natuurlijk, dat, dat is van de zotte. Je kan niet, niet uh, zo'n essentieel fonds, voor, zeker voor de kwetsbare documentaires... tv-series en e-cultuur opheffen en daarna pas de vraag stellen... van oké, okay, nou, wat, uh, wat moeten we dan eigenlijk gaan doen? Ons, onze oproep ook heel, heel sterk is, betrek nou alsjeblieft... dat, dat al dan niet opheffen van het fonds ons bij een totale uh, blik op hoe gaan we die bezuiniging doorvoeren... bij de filmtop die er nu uh, aangekondigd is, bijvoorbeeld. Vandaag debat in Den Haag. Terwijl ondertussen uit het plafond kerst-niks-aan-de-hand-muziek komt. Zo kun, maar Duur, de werkelijkheid hè? is anders. <laughs> ja, Dank ja wel. dat wel. nou Rimmers. Het is uh, tijd voor een terugblik op Johannes, de Bultrug. De mislukte reddingsoperatie van de Bultrug, heeft tot heftige reacties geleid. Zeehondenredster Leni het Hart beweert dat de Bultrug wel degelijk gered had kunnen worden. Nou, het is helemaal misgegaan in de coördinatie. Al bij de stranding, daar zijn gewoon niet de juiste mensen direct bij betrokken. En weet je, en dan gaan de mensen aan het werk die met goede bedoelingen die hun leven wagen. Maar die doen misschien wel helemaal verkeerde dingen. Ja, gisteren noemden ze de medewerkers van Ecomare lijkenpikkers... in een van haar Twitterberichten. Anderen gebruikten woorden als moordenaars... en smerige overheidsspelletjes. We gaan verder praten met Francine Giskus, burgemeester van Tessel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een, wat een reacties allemaal? Hebben ze u geraakt? De stranding van zo'n dier raakt mij. Dat, uh, dat is zeker zo. Als je dat ook zelfs met eigen ogen ziet... Het zijn indrukwekkende en zeer tot de verbeelding sprekende dieren... En je wil liever niet dat zoiets uh, met zo'n dier gebeurt. Nee, want u, u zegt ik met eigen ogen ziet. Uh, u bent daar ook geweest. Hè? Hoe zag het eruit? Hoe was het daar? Nou, het is... Uh, ja, het beest is inmiddels helaas overleden. En dat, daar gaat deze hele discussie natuurlijk over. En, en, ik heb mij laten vertellen dat een uh, wals is... die strand, daar is om te beginnen al iets mis mee, helaas. Anders ja. komt hij niet uh, op het land. En... Uh, als je dan ziet dat zo'n dier moet lijden voordat hij echt sterft... dan is dat heel vervelend. Ik ben wel blij voor het dier dat het niet zo heel lang heeft hoeven duren. En dan gaat Ecomare, Maren, uh, die uh, zeg maar met u de besluit heeft genomen... die gaat aangifte doen tegen een twitteraar. Die schreef dat uh, Dolfinarium en EcoMare een spuitje mogen hebben. Vindt u dat terecht, dat ze nou, een uh, aangifte voor doen? De, voor de goede orde, uh, de gemeente neemt geen besluit over wat er met een walvis moet gebeuren.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 Zijn ingezet, ja. dierenartsen die ervan afweten. En die hebben met z'n allen het beleid rond Johannes bepaald. En ik heb dat, de uitvoering daarvan mogelijk gemaakt. Ja. Hoe kijkt u terug op de afgelopen dagen? Nou, ik weet dan weer heel goed waarom uh, ik alleen van Tessel burgemeester wilde worden. Oh ja? Ja, want wat ik zeg, het is een heel bijzonder eiland. En uh, de natuur is overweldigend. Dat zoiets als, als dit met zo'n walvis is twee zelfs. Ja. Dat gebeurt dan ook nog op je eiland. En let wel, het was dus niet een soort strand bij Scheveningen... waar Johannes is gaan liggen. Nee, nee, nee. nee. Het is een spontaan ontstaanend eilandje sinds de laatste jaren... waar je heel moeilijk bij kunt komen. Ik heb begrepen dat uh, mevrouw Thieme nog in een bootje is gestapt... maar die volgende ja. golven, geloof ik, wat te hoog. Klopt. Mevrouw Het is, geloof ik, helemaal niet uh, te scheep gegaan. Dus het is wel een voorbeeld van uh, de beste stuurlui aan wow. de wal... die hier nu ja. uh, nogmaals met hun ja, vuilspuiterij, ik kan die ja. anders noemen, eigenlijk, uh, bezig zijn. Ik begrijp hun belangen. Ik geloof echt ja. dat zij uh, echt bezorgd zijn over dieren. Maar dit gaat wel een beetje ver. Burgemeester Giskus, dank u wel voor uw reactie op het uh, afgelopen weekend. Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nefit Trendline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 politiepartij Basisschool Newtown herdacht. En allochtonen vinden moeilijker een baan via een uitzendbureau. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. 26 kaarsjes voor 26 slachtoffers. Met een herdenkingsdienst op een school in de Amerikaanse stad Newtown. Die is stilgestaan bij het bloedbad van vrijdag. Een man schoot toen op een basisschool 20 kinderen en 6 volwassenen dood. Vertegenwoordigers van verschillende religies spraken bij de herdenking gebeden uit. En wezen op het belang van samenkomen en herdenken. We needed ...to be together here in this room, in the gymnasium... ...outside the doors of this school, in living rooms around the world. President Obama was ook bij de herdenking. Hij las aan het eind van zijn toespraak de namen van alle slachtoffers op. Obama beloofde Newtown alle hulp die er nodig is bij het verwerken van het drama. Ook zei hij dat dit soort geweld niet langer te tolereren is. Het was het vierde grote schietincident sinds zijn aantreden. We can't dit this meer Burgemeester Bloomberg van New York heeft Obama opgeroepen om hardop te zeggen dat er strengere regels voor wapenbezit moeten komen. Volgens hem zijn er sinds het aantreden van Obama al tienduizenden mensen omgekomen door vuurwapens. If he does nothing during his second term something like 48,000 Americans will be killed with illegal guns. That is roughly the number of Americans killed in the whole Vietnam War. Bloomberg is niet de enige die dat vindt. De democratische senator Diane Feinstein, die zich al jaren inzet voor strengere wetgeving voor vuurwapens, wil nog deze week een wetsvoorstel indienen waarmee sommige automatische wapens worden verboden. Uitzendbureaus bieden autochtonen sneller een baan aan dan allochtonen. Vooral Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden maken minder kans op uitzendwerk.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 er wordt vandaag een nieuwe alcoholcampagne voor jongeren gelanceerd. In die campagne wordt benadrukt dat jongeren onder de 16... vanaf volgende maand strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op een openbare plek. Zoals op straat, in een park of in een stationshal. Daarop staat vanaf januari een boete van 45 euro. En in Parijs hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het homohuwelijk. Onder wie de homoseksuele burgemeester van Parijs Bertrand de Lannoy, en ook andere beroemdheden hadden zich aangesloten. Zoals de actrice Julie Gayet. Ik ben hier voor de volgende generatie, mijn kinderen. Om een andere samenleving te hebben, meer open. Het is niet een vraag voor mij. Volgens de organisatie waren er 150.000 homo's, lesbo's en sympathisanten op de been in Parijs. Politie houdt het op 60.000 mensen. De Franse regering werkt daarnaast aan een voorstel waarin ook adoptie voor homoseksuele stellen mogelijk moet worden. Dit was nieuws over Het Weerbericht van Weer Online.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 ADB Verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits. De meeste fieden staan rond Utrecht. Er zijn wel vrij veel ongelukken gebeurd. Onder andere op de A6 van Lelystad naar Muiden. Er staat tussen Almere Buitenwest en Knoopend Muidenberg inmiddels 13 kilometer fieden. Bij Breda zijn problemen op de A27 en de A58. De A27 van Gorkum naar Breda, voor Knoopend Sint-Annabos, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg. Tussen Goorlen en Knoop en sint Annabos staat 12 kilometer. Maar de rijbaan is wel weer vrij. Dan de A28 van Assen naar Hogeveen. Tussen Assen-Zuid en de Afrit-Westerbork, 4 kilometer door een autobrand. En de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop 7 kilometer. Dat had te maken met een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. De tankpas van MKB Brandstof.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 Ook Politiek Den Haag maakt zich op voor de kerst. Nog een week vol vergaderingen en stemmingen... en dan zit het turbulente politieke jaar 2012 erop. De politicus van het jaar die is al bekend. De parlementaire pers koos PvdA-leider Diederik Samson... tot Politicus van het jaar. Dat werd gisteren in een speciale aflevering van dit programma bekendgemaakt. Ja, Politiek redacteur Joost Vullings, was dat een verrassing voor jou, Samson? Nee, nee, in het geheel niet. Dan moet ik ook zeggen dat ik de uitslag van tevoren al wist. Dus dat, ja. dat scheelt dan altijd. Maar het was, ook, het was ook voor niemand echt een verrassing in Den Haag. Ik bedoel, Diederik Sansson heeft de, de interne lijsttrekkersverkiezingen gewonnen bij de Partij van de Arbeid. Bracht ermee nieuwe energie. In zijn partij uh, ja, voerde vervolgens een hele goede verkiezingscampagne. Daarin was hij toch echt een verrassing voor iedereen. Nou, dat leverde veel zetels win, uh, winst op. En ja, in de formatie uh, heeft hij, hij geen steken laten vallen. Dus uh, zijn partij bleef ook rustig na. Dat was wel anders bij de VVD van Mark Rutte. Want je kan toch eigenlijk wel zeggen dat die inkomensafhankelijke zorgpremie Mark Rutte zijn derde titel heeft gekost. In ieder geval was hij dan een zeer serieuze concurrent geweest voor, uh, voor Diederik Samson. En nu woont Diederik Samson eigenlijk met een straatlengte voorsprong op Jan Christiaag en Mark Rutte. Hij stond echt bij de meeste journalisten op nummer 1. Dus de overwinning ligt aan Samson zelf, maar het is ook wel veel gebrek aan concurrentie. Uh, dat komt ook nieuwe ministers hebben nog niks kunnen laten zien. En de oude ministers waren meer in, deels in 2012 demissionair. Dus voor volgend jaar tip ik een, een vakminister... die een groot, omstreden wetsvoorstel door het parlement heen loodst. En dan wordt de concurrentie om de titel denk ik ook wel weer uh, groter. Oké, okay, goed. Ga, gaan we gaan praten over uh, andere personen in de politiek. Sharon Dijksma wordt de opvolger van Daas. Zij wordt dus staatssecretaris op het ministerie van Economische Zaken. Hoe verklaar je dat? Ja, ze heeft gewoon heel veel uh, ervaring. Is ook een bekende natuurlijk van Diederik Samson. We hebben jarenlang samen in de fractie gezeten. Sharon Dijksman zat zelf van uh, 1994 tot aan 12 september in de Haagse politiek. Voornamelijk Kamerlid, maar ook uh, uh, vier jaar staatssecretaris van onderwijs geweest in het kabinet Balkende. Nou, ze is dus politiek en bestuurlijk zeer ervaren. Ja, en de kans dat er aan haar een, een vlekje of een foute declaratie kleeft is buitengewoon gering. Ze heeft jarenlang onder het Haagse vergrootglas uh, geleefd. Dan hadden we het met z'n allen geweten. Tenzij ze natuurlijk de laatste maanden gekke dingen heeft gedaan. Maar daar zullen Samson en Rutte ongetwijfeld scherp naar gekeken hebben. Ja, en nou, dan nou gaat zij zich bezighouden met landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Is ze een beetje een speciali specialist op die gebieden eigenlijk? Nee, eigenlijk helemaal niet. Zelfs bedoel, onderwijs en verkeer en vervoer, dat zijn echt haar, uh, haar dingen, haar specialisme. Maar goed, als je kijkt naar de keuzes van Rutte en Samson in de formatie... dan zie je dat ze politieke ervaring boven vakkennis plaatsen. Vakkennis is belangrijk, maar politieke ervaring is meer belangrijk. Dus wat dat betreft uh, past zij in het patroon. Nou, we zit de laatste ja, vergaderweek van het jaar. Uh, zie jij nog uh, problemen voor, uh, voor Rutte en zijn kabinet? Nee, eigenlijk niet. Als ik op de agenda kijk... zie ik de begrotingsbehandelingen binnenlandse zaken... en buitenlandse zaken. Nou, dat, dat zal geen nummerswaardige problemen opleveren. Ik verwacht nog wel dat de emoties rond de bultrug Johannes... de Tweede Kamer ook zullen aandoen. En dat is dan wel weer even pikant. Want ik zat te denken, in wiens portefeuille valt Johannes... dat is in de portefeuille van staatssecretaris Dijksma. Ah. En dat moet ze nog worden. Ze gaat vandaag langs bij Mark Rutte. Hoogstwaarschijnlijk wordt ze vandaag niet beëdigd. Uh, nou ja, en misschien is het verstandig om haar dan dinsdagochtend ook niet te beedigen, want het zit waarschijnlijk in het vragenuurtje. Ja, dan ben je net een uur beëdigd en dan moet je zo'n gevoelig debat doen. Dus ja. dat is ni niet handig. Dat kan ze nog beter even aan uh, Henk Kamp overlaten. Maar goed, ik zie dus uh, geen bananenschillen. Uh, maar goed, ervaring leert. In Den Haag kunnen ze zomaar uit de lucht vallen. <tie> maar, maar toch vermoed ik dat we in Den Haag redelijk rustig het recess gaan ingaan. Goed, jij zegt geen bananenschillen. Uh, nog wel een puntje van zorg. En want donderdag komen er weer nieuwe cijfers ook over de economie. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat er slecht nieuws in de lucht hangt. Ja, zeker. Want iedereen heeft natuurlijk de, de cijfers van vorige week... van de Nederlandse Bank in het achterhoofd. Eh, krimp van de economie in 2013. Meer werklozen. Het tekort blijft boven de 3%. Ja, en die cijfers van de Nederlandse Bank die wij... Die werken wijken doorgaans niet zo heel erg af van het Centraal Planbureau. Dus er zit slecht nieuws in de lucht. Het kabinet heeft echter al laten weten, we schieten niet gelijk in actie. We wachten de, de CPB-cijfers dan weer van februari af. En als die slecht zijn, dat kan een aanleiding zijn om extra te gaan bezuinigen. Maar goed, op dit moment heeft niemand zin om weer bij wijze van spreken het kattenhuis in te duiken... en weer een pakket samen te stellen. Zelfs bij de VVD merk je enige bezuinigingsvermoeidheid. Dus wat dat betreft gaan we dus inderdaad rustig het recessen wel... Met Sommige gezichten. Joost Vullings bedankt voor deze voorbeschouwing. Ja, en Dan gaan we even terugblikken, want de voetbalcompetitie is precies op de helft en het is een spannende editie dit jaar, want bijna ieder weekend is de vraag wie er aan het eind van de zondagmiddag op de eerste plaats staat. We gaan naar Tom van het Hek. Goedemorgen Tom. Ja, Goedemorgen. Hoe, hoe verklaar je dat het zo spannend is dit keer? Ja, omdat er eigenlijk gewoon geen enkele club is die er bovenuit steekt. Het is dus inderdaad ieder weekend weer afwachten. Zelfs als je denkt, nou op papier niet zo'n ingewikkeld programma zoals dit weekend. Dan zie je toch weer clubs punten verspelen. PSV nog steeds de algemene titelfavoriet bij velen. En bij mij uiteindelijk ook wel verspeelde weer twee hele onnozele punten in Nijmegen. Had er veel eerder de wedstrijd moeten beslissen. Twente kwam weer mee aan kop. Speelde een goede wedstrijd, maar had ook toch een buitenspeldoelpunt nodig... om uiteindelijk te winnen van streekgenoot Herakles. Ajax had uh, zelf zelf. Weer is van stal gehaald. En dat werd ze bijna fataal. Maar ontsnapte nog net uh, in Tilburg. Vitesse ja, uh, kan de status niet helemaal aan. Dat lijkt toch wel de eerste afvaller te worden. Vijf punten verspeeld in twee weken tegen lagere clubs. En ook Feyenoord in een uh, gevecht wat sommigen prachtig vonden. En anderen waaronder ik ook wel vonden dat het iets over de scheef ging. Maar wel winnend. Uh, ja, wie het weet mag het zeggen. Vijf clubs op drie punten van elkaar. De loterij zal nog wel even aanhouden. Dus als je het weet kan je veel geld verdienen het komend jaar. Maar niemand weet het. Nee, en je had het uh, vooral niet over Herenveen. Gisteren nee. voor Marco van Basten uh, uit bij uh, Utrecht met 3-1. Zesde wedstrijd op rij hè, dat ze niet wonnen. Ja. Haalt Marco van Basten de kerst wel? Ja, dat is nog een weekje. Er is nog één wedstrijd. Uh, ik ga niet ervan uit dat er nu wat gaat gebeuren in Heerenveen... waar het sowieso helemaal onrustig is rond het bestuur... met de sponsoren, met de supporters, rond de trainer. Helemaal niet des Heerenveens, maar het is daar heel onrustig. Uh, er gaat deze week natuurlijk gewoon niks gebeuren. En dan zal men, zoals het zo mooi zegt, gaan evalueren in de winterstop. Uh, en kijken waar dat nou toch allemaal aan ligt. En Van Basten doet zo verschrikkelijk zijn best. Zij dat ze ook wel aardig speelden, dat klopt. Maar... Op de een of andere manier. Het is geen people's manager. Zei iemand al, is heel mooi. Hij krijgt ze niet aan de gang. En er moet toch echt wat gaan gebeuren. Want alleen lekker spelen heb je niet veel aan. Inmiddels nog één puntje boven de streep. En dat zijn ze niet gewend, in ieder geval. Nee. nee. Hey, en dan nog even terug naar die wedstrijd van Vitesse. Theo Jansen haalde dit weekend toch best wel hard uit naar de supporters. Hè? Ja. Bijzonder vind ik, want alsof je mensen kan dwingen of vinden te dwingen... dat ze van jou moeten houden, en van jouw spel. Vitesse speelde matig, de supporters gingen fluiten. Dat Jansen daar enigszins verbaasd over is, dat mag. Want Vitesse heeft nooit zo hoog gestaan, dus daar heeft hij wel een punt. Maar om zich er zo aan te ergeren en zelfs als ervaren prof... zich zo uit het spel te laten halen dat door zijn toedoen de 1-1 tot stand kwam... en het gefluit nog harder, wat, dat was niet zo verstandig. En Vitesse moet zich gewoon weer gaan concentreren. En zeker Jansen, op daar waar hij van is, namelijk het voetballen... En dan gaan die supporters er vanzelf wel weer van houden. Dus uh, dat is volgens mij niet zijn taak. Tom, bedankt voor dat laatste advies Joes. voor uh, Theo Jansen. Zo meteen meer over de politieke onmacht... of misschien wel onwil in de Verenigde Staten... om het wapenbezit aan te pakken. Maar we gaan eerst naar de AWB, Wijnand Zwaan. Ja, Wijnand, je vertelde net al veel ongelukken op de weg. Hoe staat het ermee? Ja, nog niet zo best, want uh, nou, op sommige wegen loopt het daardoor flink vast. Vaak ook omdat die ongelukken in dagelijkse files zijn gebeurd. Onder andere op de A6 is dat het geval vanuit Lelystad. staat voor de Hollandse brug, 12 kilometer. En de A58 springt eruit van Tilburg naar Breda... tussen Goorlen en Bavel. 13 kilometer, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. En het is uh, tijd voor Mino Remmers in Amsterdam. De cultuurbezuinigingen die houden de gemoederen vandaag weer bezig. En uh, bij jou, Maino, uh, gaat er actie gevoerd worden? Jazeker. Sterker nog, er staat hier een plastic zak met... Wat is dat allemaal? Dat is uh, chocolademelk. Hè? Het is koud buiten, dus we gaan dat opwarmen in een pan. Oh, jullie hebben echt proviant ingeslagen. Echt proviant ingeslagen. Ja. Slagroom <lacht> en uh, ontbijtkoeken. Het Mediafonds uh, betaalt mee, uh, subsidieert uh, bijzondere uh, ook omroepproducties. Maar we hebben het ook over uh, onder andere documentaires die te zien zijn op het ITVA. Misschien dat mensen het hebben gezien. Het dorpje Doel, België. Een klein dorpje wat... Ja, Eigenlijk onder het rooklicht van een kerncentrale en langs ze wordt opgegeten door een haven. Tom van Saart, je hebt daar een documentaire over gemaakt. Die is niet mogelijk zonder zo'n mediafonds? Nee, absoluut niet. Uh, want ik, ik ben nog redelijk jong, relatief. Uh, ik ben zes jaar geleden afgestudeerd aan de, aan de Nederlandse Filmacademie. En voor mij is het, het mediafonds eigenlijk heel belangrijk geweest om een soort opstap te maken naar de echte wereld, de realiteit, zeg maar. Uh, dus niet alleen hebben ze deze film mede gefinancierd... maar heb ik ook meegedaan <coughs> aan de Mediafonds Workshop... wat voor mij heel belangrijk was. Om op die manier het, nog beter het vak te leren. Jazeker, ja, want je bent afgestudeerd en ja, en dan. Hè? En, en dan is er het Mediafonds die heel erg stimuleert... ook jonge makers om die overstap te maken eigenlijk. Ja. Half negen wordt het mediafonds bezet. Het is min of meer een ludieke actie met een buitengewoon alarmerende ondertoon. Ingeborg Beugel, want steeds meer programmamakers melden zich hier. Zelf ook Maakster, zo noem ik iedereen hier maar weer. Um, is niet een achterhoedengevecht eigenlijk? Um, wij zijn ervan overtuigd dat de politiek heel erg uh, sticht, zijn poot stijf houdt... en dat het moeilijk zal zijn om hen van gedachten te, ver te veranderen. Maar kijk, ik ben heel erg lang in vaste dienst bij de Nederlandse publieke omroep geweest. Sinds twee jaar ben ik freelance en ik heb het Mediafonds ongelooflijk hard nodig... want vroeger toen ik binnen in de omroep zat, was het makkelijk voor mij om documentaires te maken. Maar nu ik freelance ben, is het bijna onmogelijk om dezelfde mooie documentaires te maken die ik geweest bent te maken zonder dat mediafonds. En wat is nou het probleem? De publieke omroep heeft gezegd... nou, wij nemen die taak van dat mediafonds wel over. Ja, dat zeggen ze steeds, hè? Nou, prachtig, uh, geweldig, maar het, ik geloof ze niet. Ik vertrouw ze niet wel dat ze het overnemen... want de publieke omroep wil al 25 jaar lang dat geld van het mediafonds. Maar dat mediafonds was er natuurlijk niet voor niets. En ik heb er geen vertrouwen in dat de, de publieke omroep zoals het nu bestaat dezelfde taken zou kunnen vervullen als het mediafonds. En ik vind trouwens dat... die publieke omroep die zelf ook weer nog eens extra 100 miljoen moet bezuinigen. Ja, kijk wij als makers begrijpen dat er bezuinigd moet worden. Kijk, er moet overal bezuinigd worden. Op de gezondheidszorg, noem maar op. Het zou raar zijn als er niet ook bij de publieke omroep bezuinigd zou worden. Alleen... Maar opheffen? Juist, er is een verschil tussen bezuinigen en opheffen. En dit zou, zoals het nu gaat, het dramatische einde... van de originele, hoogstaande, bijzondere, een beetje knettergekke, soms moeilijke, diepgaande Nederlandse documentaire betekenen. En dat zou betekenen dat een segment van de Nederlandse cultuur verloren gaat voorgoed. Nog uh, iets meer dan een half uur, dan begint de tocht naar de Heerengracht... die vlak om de hoek om het fonds te bezetten... en te kijken of de politiek nog een andere richting in bewogen kan worden. Maino Remmers vanuit Amsterdam. Het bloedbad op de school in Newtown heeft de discussie... over de wapenwet in Amerika in alle hevigheid weer doen oplaaien. Maar de grote vraag is of er ook daadwerkelijk iets gaat veranderen... of dat het bij weer een discussie blijft. CNN-presentator Piers Morgan liet zich tijdens zijn programma... helemaal gaan toen die mensen van de wapenlobby te gast had. Het was een duizend per jaar van de in dit land. Wanneer gaan jullie dat focussen Stop telling me, but the antwoord was... is meer guns. Het no, is niet the antwoord. Well. Meer wapens zijn volgens Morgan niet de oplossing. We gaan naar de hoogleraar Amerikaanse politiek aan de Universiteit van Leuven, Bart Kermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen een boze Piers Morgan, dat is een Brit natuurlijk, maar hij wordt, wordt hij gesteund door een meerderheid van Amerikanen? De meerderheid, eigenlijk is het een soort 50-50 situatie momenteel in de VS. Waarbij uh, de groep mensen die een strengere wetgeving willen ongeveer even groot is als de groep mensen die eigenlijk tegen een verstrenging van die wetgeving is. Dus eigenlijk hebben we een soort van padstelling in de VS. En incidenten, dramatische incidenten uit het verleden zoals onder andere ook uh, dat vanaf afgelopen vrijdag er een is, die hebben ons geleerd dat die opinies niet fundamenteel verschuiven als gevolg van ja, die dramas die zich voordoen. Dus vele Amerikanen, zeker diegenen die geen strengere uh, wetgeving willen, die bekijken eigenlijk die dramas als geïsoleerde gebeurtenissen die niet... ...de basis mogen vormen voor een verstrenging van uh, die wapenwetgeving voor alle Amerikanen. Ja, en dan zeggen ze ook altijd, de mensen uh, vermoorden anderen en niet wapens. Hè? Dat is altijd zo'n standaard uh, adagium wat dan uh, te horen is. Um, maar Obama heeft een speech gehouden vandaag, ook weer bij die herdenking in de kerk in Newtown. En hij, ja, hij, hij was wat vaag in wat hij ging doen. Hij zou er alles aan gaan doen om, uh, om, om een oplossing te brengen voor de toekomst. Denkt u dat hij wel iets wil gaan doen aan de wapenwetgeving op dit moment? Wel, laten we zeggen dat uh, het feit dat hem die speech nu heeft gehouden en dat hem daar toch wel redelijk krachtige taal in heeft gesproken... ...het voor hem heel moeilijk maakt om niets te ondernemen of weinig te ondernemen. Uh, en dat is een groot verschil met wat er tot nu toe tijdens zijn presidentschap is gebeurd op het gebied van wapenwetgeving, ook wanneer Obama in navolging van een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals afgelopen zomer, zoals in januari 2011, ook dit soort van speechen heeft gehouden, hè, wanneer hij ook pleit voor maatregelen die zouden moeten worden genomen, maar eigenlijk zijn politieke kapitaal daar amper of niet in heeft geïnvesteerd. Mijn inschatting is dat het dit keer precies toch iets anders lijkt te zijn. De taal die hij heeft gebruikt is zodanig dat hij moeilijk inactief kan blijven, maar de marges zijn natuurlijk wel heel smal. Ik denk dat als het gaat over wetgeving dat de mogelijkheden om iets te doen enorm beperkt zijn. Maar ik denk wel dat hij zelf als president een aantal maatregelen kan nemen die vooral dan gericht zijn op het versterken en ernstiger nemen van de background checks die worden uitgevoerd wanneer mensen wapens proberen te kopen. Dat is eigenlijk tot nu toe voorzien in de Wapenwet, de ja. Brady Law van 1993. Maar in de praktijk is er, gaat er toch heel wat mis met die background checks. De uitwisseling van informatie bijvoorbeeld en daardoor het uitbouwen van de databank die voor de degelijke checks eigenlijk nodig is. Daar is tot nu toe heel wat mee misgelopen. Ja. En daar kan de president wel iets aan doen als hij echt. Wil, tot nu toe heeft hij dat dus niet gedaan. Maar kan hij dat zonder dat, zonder dat hij de wapenlobby. Uh, uh, wat dat betreft tegen het, haar, tegen het hoofd uitstoot? Nee, maar er is nu een groot verschil als het gaat over de maatregelen die de president kan nemen. Ja. alleen als president, dus zonder verandering in de wetgeving. Dat is het natuurlijk dat Obama ja, niet meer eerst kozen moet worden. Hij is eerst kozen nu. Hij zal niet meer een verkiezing moeten doormaken. Dat geeft wel een aantal vrijheidsgraden. die hij voor die niet had. Hè. Die hij bijvoorbeeld afgelopen zomer. Uh, niet had, maar hij zou nog zo... ook verder kunnen gaan. Waarlief? Hij zou ook verder kunnen gaan dan alleen wat aanscherpen van dit soort background checks. Hij zou ook misschien nog, nog toch tot verboden kunnen gaan besluiten. Dus. Ja, wel. Dat is niet, helemaal niet zo zeker natuurlijk, omdat aan de ene kant een verdere uh, doorvoering van een strengere, uh, ja, het, het strenge verbieden van de verkoop van wapens sowieso de discussie zal openen naar ja, waar ligt de grens tussen wat de president kan doen en waar ligt de noodzaak om dat via wetgeving te regelen dat is een eerste zaak en een tweede zaak is natuurlijk altijd ook opnieuw de grondwettelijke vraag, dat wil zeggen in de Amerikaanse grondwet, het tweede amendement is het recht op individueel wapenbezit voorzien en het Hooggerechtshof heeft dat in 2008 inderdaad ook expliciet geïnterpreteerd als het recht op individueel Wapenbezit. Elke maatregel die wordt genomen op een beperking uh, ten aanzien van wapenbezit. zal onvermijdelijk leiden tot rechtszaken. in het licht van dat ja. grondwettelijke recht. Bart Kermans van de Universiteit Leuven. We zijn er voorlopig nog niet over uitgesproken. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. met Christian Wonenbakker. President Obama heeft aan het eind van zijn toespraak in Newton. de namen voorgelezen van de slachtoffers van de schietpartij op de basisschool Sandy Hook. De lokale nieuws-site Newtown B heeft die lijst ook gepubliceerd. Ook weet de site dat de Newton Savings Bank samen met een plaatselijke liefdadigheidsinstelling een fonds heeft opgericht voor de nabestaanden. De directeur van de school twitterde op 17 oktober nog over die jaarlijkse evacuatiedag. Ze plaatste er een foto bij waar leerlingen keurig in een rij buiten de school staan. De directeur werd ook doodgeschoten. Er dreigt een conflict tussen het kabinet en de sociale partners over de woningmarkt. Werkgevers en werknemers willen versoepeling van de hypotheekregels en aanpassing van de huurplannen. Woensdag ontmoeten de sociale partners en de top van het kabinet elkaar. Ik vrees dat het regierakkoord moet worden herschreven, zegt een direct betrokkenen in de Telegraaf. Als je de regels te strikt toepast, vermoord je een bedrijfstak. Het kabinet wil onder andere dat vanaf volgend jaar nieuwe hypotheken volledig moeten worden afgelost. Burgemeester Bas Eenhoorn van Alfa aan de Rijn krijgt vanavond duidelijkheid over de nazorg aan slachtoffers van het schietdrama in winkelcentrum De Ridderhof in 2011. Er is onderzocht of de hulp voldoende is geweest. In september zei de burgemeester tegen RTV West dat hij zich enorm heeft verkeken op die nazorg. Eenhoorn dacht dat Alfa aan de Rijn een paar maanden nodig zou hebben om te herstellen, maar dat was een verkeerde inschatting. Volgens de burgemeester zijn er anderhalf jaar na het drama nog steeds mensen die plotseling klachten krijgen. Patiënten worden steeds eerder naar huis gestuurd na een ziekenhuisbehandeling, schrijft de Volkskrant op de website. Daarnaast kiezen ziekenhuizen steeds vaker voor dagbehandeling, zodat patiënten er niet hoeven te overnachten. Patiënten lagen vorig jaar gemiddeld 2,98 dagen in het ziekenhuis. Volgens het onderzoeksbureau wordt dat nog korter. Mogelijk is de kortere lichtduur ook financieel gunstig. De ziekenhuis had in 2011 een hogere winstmarge dan een jaar daarvoor. Maar of dat komt door de snellere afhandeling, valt volgens de onderzoekers niet aan te tonen. Het Noord-Hollands Dagblad heeft op de site een video geplaatst... van een stille tocht voor de bultrug... die op de razende bol aan zijn entes is gekomen. Velen weigerden te geloven dat het waar kon zijn, zo'n stille tocht. Toch waren er zo'n 50 mensen die meeliepen. Ik heb op een gegeven moment besloten met meerdere mensen van Facebook... om een stille tocht op te zetten voor de bultrug, Johannes. Of een stille tocht voor een dier niet wat gek is? Wel, nee, al dus een deelneemster. Dat beestje had nog kunnen leven als ze het goed hadden gedaan. Mogen we boos zijn? Reinoud de Vries laat op Twitter weten de stille tocht een beetje overdreven te vinden. Ik stond net op een pissebed. Vanmiddag om vier uur stille tocht. En uh, tot zover uh, dit uh, uur van het Radio 1-journaal. We gaan eruit voor het NOS-journaal van acht uur. En daarna zijn wij weer bij u terug. Graag tot zo. Het Radio 1-jaaroverzicht. Gisteren. Rond...